En goedemorgen Zandvoort, want de microfoons staan weer open. Goedemorgen Zandvoort uh, van 20 september en vanuit Hotel Hoogland uiteraard. U bent allemaal weer welkom. Gerard schuift ook al aan, zie je. Ja, eens, even, even... U ja, ik. U bent allemaal weer welkom aan, ook, in uh, Hotel Hoogland. En uh, de techniek wordt gedaan door Thomas de Jong. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal Gert van Kuik. En de eindredactie door Gedi Rutte. De koffie, Gert van Kuik. De presentatie Henne van der Eén Goedemorgen. Goedemorgen, en uh, ben Zonneveld. Uh, en wat gaan wij allemaal doen in het eerste uur? Ja, we hebben weer uh, een heel leuk programma. We beginnen inderdaad met uh, Gerard Scholter, de zei, Die was al aangeschoven en die zal ongetwijfeld weer het nodige leuke dingen te vertellen hebben. En afgezien daarvan zie ik ook iets leuks alweer op tafel liggen. Zie je ook wat minder zoals leuk? Zoals altijd. Ja, heeft misschien wat iets met elkaar het is te jammer, maken. Dat geen live televisie is, want dan zou je het kunnen zien. Uh, daarna hebben we uh, Gerard. Kuiper en die gaat iets vertellen over de stadse en Dorpomroepersconcours. Omroeper, uh, en als voor de pauze hebben we nog uh, Erik Weijers voor het DTM weekend. En dan inderdaad het nieuws. En na het nieuws komt juf Conny terug. Conny Lodewijks, heeft een tijdje geleden afscheid genomen... maar kan het niet laten en die gaat dus weer door met als dansjuf. Daarna komt Noortje Oliemuller praten over het muziekpodium... en dat gaat over Nederlandse liedjes. Peter Tromp... Gaat ons op het laatst nog even uh, vertellen over de laureaten voor het klassiek concert en het nieuwe seizoen. Ja, en dan uh, inderdaad zijn we weer aan het einde gekomen van uh, toch ongetwijfeld weer een hele leuke ochtend met Goedemorgen Zandvoort. Maar we beginnen met uh, iets anders leuk. Gerard. Ja, goedemorgen zeg. Goedemorgen. Ik zie uh, erg veel leuke dingen liggen. Zoals altijd uh, duidelijk, maar dat ga jij zo meteen omschrijven... duidelijk, dingen die in de duinen gevonden zijn. Ja, ja zeker. Maar ik zie ook iets heel anders liggen. Een, een, een zakje en daarin zit volgens mij iets... wat niet per definitie in de duinen thuishoort. Nee, die, die, die kreeg ik uh, van iemand. En die zei van, weet jij precies wat dit is? En uh, hoe lang ligt dat al in de duinen? En het zijn, nee, jachtpatronen zijn dit. Ja, en, uh, oh, jachtpatronen. <laughs> ja. Jachtpatronen van, uh, van plastic. En eentje is van aluminium. En, ho hoorde ik wel net, ze zijn gevonden bij de rembaan. He, bij rembaan, ja. rembaanveld, waar al die aalsvolgen zitten. Ja. En dat klopt ook wel. Ze zijn daar heel druk bezig. Die Amerikaanse vogelkers aan het te bestrijden. Aan het weghalen. Want dat pestzuigen. is een plaag, hè? Ja, enorm. De bospesten, ja, dat he, noemen ze het ook wel. Ja, ja. En, uh, en dus... Ze rooien die uh, bomen sowieso... trekken die wortelen met de kraan er uh, helemaal uit. En wat komt er dan boven? Er komen allemaal oude materialen van vroeger boven. Want zoals die, die plastic, dat is nog ineens zo heel uh, oud. Die plastic patronen Het zijn hagelpatronen, he? voor de, voor ja, de luisteraars. Dus vandaar dus, dat je duidelijk uh, kunt zien dat het voor de jacht bedoeld ja, was. Ja, het, het ging echt om de konijnen en de versanten vroeger. Uh. En, dus... uh, maar die andere, die aluminium... Jachtpatroon, die zijn al een stuk ouder hoor. Die, die, die, dan ga je al ja. naar, richting de jaren 50 of zo. Uh, dus die ligt er echt al een hele tijd. En dat klopt natuurlijk ook wel. Dat duin is altijd blijven stuiven. Zodat ja. het een beetje uh, vergrast werd. Maar, dus dat is nou weer, komt nou weer boven de grond. Toevallig had ik een uh, excursie uh, vorige week. En toen was ik daar aan het lopen ook. Toen dacht ik, Hé, wat ligt hier nou? Het lijkt dan wel Delos blauw, maar het is dan... Uh, een deel van een oude van een van een keulse pot zeg maar was oh, dat dus allemaal ding, het is wel heel interessant om daar lekker te struinen en een beetje te zoeken dus toch de komen mee. ja er komen allemaal dingen nee, was boven. Het was toch niet echt een sprookje van Van Nelle. mee in de Keulse pot. Nee. Volgens mij heb je een wereldprimeur. Ja, dit is maar ja, ga, je dat ook, ga je dat verder uitzoeken van die pot? Waar dat vandaan komt? Of, uh... Nou, ik heb hem in ieder geval voor de historische werkgroep... heb ik mm -hmm. hem even apart gehouden. Want ik had toevallig ook die avond, inderdaad, zaterdag twee weken geleden... had ik ook een rondrit van de cultuurhistorische rondrit door de duin heen. Ja, Rimbaanveld... De Grindweg, hè, dat is daar in het begin. Uh, als je uh, de Zandvoortslaan binnenkomt. We zijn naar het Paradijsveld geweest. Waar de boerderij, de Paradijs ook stond. En ook Adem en Eva gewoond hadden. Ja, de, ja. Zo heette die boer en die boerinnen. Ja. Uh, ja. uh, en de Beukelaan. En nog een oude boerderij opgezocht. En toevallig had ik net daarvoor. Tijdens de voorbereiding. dat die grote scherf gevonden van die, uh, ja, ik denk, mm -hmm. pot. Maar dat laat ik nog uitzoeken. Ja. ja, wat leuk. Nou, hou ons op de hoogte. Ja. Je ziet, uh, er ligt weer een, een stuk hert. Ja, ja, ja. <laughs> nou, is, ja. Is het weer tijd voor de gewei? Ja, nou, niet voor de gewei, maar ik heb eigenlijk... voor de luisteraars ook... ik heb twee soorten gewijen meegenomen. Eentje van een damhert, van een jong damhert. Dat noemen ze een, een schoffelgewei. En van een edelhert. Die kreeg ik een keer van een mevrouw. Die was uh, van de Hoge Veluwe. De Veluwe hebben ze edelherten. En die uh, hebben we een ruil gedaan. Ik had een paar van deze over. zij had ja, er, ja. Uh, Ik zeg, oh, nou. Dan heb ik ook tenminste een, een, uh, eentje van een edelhert. Een edelhert is veel meer met stangen, zeg maar. Die wordt ook veel groter. Dit is nog van een jong edelhert. Van een, deze is een halve meter misschien, hè, 40 maar centimeter. Maar die vinden wij dus niet kennelijk in onze duinen. Maar deze zijn niet in onze duinen. Nee. nee. En uh, het ja, de luisteraars zien dat niet. Maar ik denk, ik moet twee geweien meenemen... om te laten horen wat er binnenkort weer gaat gebeuren in de duin. Dat is het vechten van die mannetjes, hè? Ja, het is en dat, uh, richt... dat laat jij nu horen, begrijp En dan ga ik, ik. Ga ik laten even kijken. Want dan, dan klappen die, <laughs> die geweien, zo tegen elkaar aan. Dan, denk je, dan zit je daar te kruipen en te sluipen in de duin. En want het is bronstijd, dan wil je wat zien. En dan hoor je in de vetten, nou ja, dit soort geleid. Ja, en dat ja, is ja. Dan, die gewijen die kletsen tegen elkaar, want die mannen die dagen elkaar uit en die dat op zijn, leven en dood, hè? Ja, soms. Dat noemen we de zogenaamde tenooi En dan echt bij die, die poten zitten ze eerst in het gras uh, te stampen en dan boop, vliegen ze op elkaar af en dan hup die gewijen tegen elkaar. Breekt er wel eens wat af? Ja, ge, ja met dat met gevecht. Ja? Uh, als een gewij maar enigszins ziek is, of er afwijking hebt, breek echt zo'n stuk, stuk plaat. Breekt er wel eens af? Of uh, en dat, dat vinden mensen ook wel regelmatig. En dan heb je uh, dan dan dan ook gelijk de wedstrijd verloren. Ja, dan <laughs> moet je eigenlijk nee. een, beetje, een beetje dood. Nee, maar zo is het niet hoor. Het gaat eigenlijk, wat ze eten, ze worden zo 25 tot 30% zwaarder. Hè, naar, richting de bronstijd. Mm -hmm. Het gaat eigenlijk om die kracht in die nek. Kijk wel eens naar die nek. En dat hele schouderpartij. Er zit zoveel kracht in. En de sterkste daarin. En de meest moedige. En als je die andere goed benadert en precies midden op dat andere gewij raakt, dan douw je hem gewoon weg. En als die andere dan werkt, nou potverdorie, die dat is veel sterker. Ik de, kies het hazenpad. Ik kies het hazenpat. Ja. Maar dat is dus uh, uiteindelijk de bedoeling. Verjagen. Ja. Maar als er zo'n uh, stuk van zo'n gewij afbreekt, heeft dat beest daar dus dan last van? Nee. nee. nee. Het, is, het, is, uh, het is doodmateriaal. Hij kan alleen niet meer in de spiegel kijken met goed fatsoen zo maar. Nee. <laughs> ja. Nee, dat is inderdaad, net als in het voorjaar, hè, als hij afgevallen is, ja. dan zie je ze ook een paar weken niet. En dan nee, schamen ze goed, zich dat dood. Dat is een natuurlijk verhaal, die schamen ja. zich echt dood. Ja, dan, schaam, dan, dan, dan, dan lopen ze opeens naakt rond. En die kleine spitsetjes, die De hebben ze nog wel. Ja, dat, dat ja. is een uh, damhertje van anderhalf jaar. Okay. Die heeft zo'n gevaarlijke, gevaarlijke dolk bovenop zijn hoofd. Ja. En daar is hij echt een beetje bang voor dan. Ja. Dus die ja. hele grote mannen gaan dan een beetje maar verstoppen. Uh, ja, want verstoppen. die hebben op dat moment natuurlijk niet iets Niks. om... Uh, nee. nee. Hoe lang duurt het overigens voordat dat... Uh, ja, voordat hij nou. weer aangegroeid is. Kijk, half april gaan we er even uit dat ze verliezen. En dan half mei staat er alweer een stukje ja. op. Dus dan, dan kunnen ze zich wel weer verdedigen. Ja. Alleen het is allemaal heel gevoelig dan nog, hè? want uh, het, het, het leeft dan nog. Er zit een bast omheen. En dan, want hij groeit door tot en met zo uh, augustus uh, aan toe. En dan is hij uh, helemaal volgroeid. En dan krijgen ze, zeg maar, gaat die bast dat gaat jeuken. Dus dat schuren ze eraf, langs takken en bomen en struiken. Dat zie je soms ook hangen, hè, die vellen. Dat ja. denkt, is dit nou weer? En, uh, ja, ja. Ja, Als je dat nou uh, een aantal jaren gedaan hebt... Hè? want ja. ze worden ook steeds ouder. Wanneer het, ja. houdt dat op? En wanneer denkt zo'n net van nou... jullie zoeken het maar uit met een gevecht, ik doe niet meer mee. Ja, nou, de, de, de, de, in het begin wordt het natuurlijk vrij, vrij hard tegen ja. elkaar gevochten. Ja. Maar de leeftijd gaat dan spelen. De jongeren nemen het op een gegeven moment over. Ja. Wat is de leeftijdsgrens dat ze denken van nou... Ja. Ik ga in rusten. Ja, nou in rusten gaan ze eigenlijk nooit hè, want ze vechten ze, nou, ja, ze eigenlijk. Ze, ze verliezen opnemen. Ja, maar ze verliezen. Ook ze, ouder, die oude mannen. gewoon door. Vinden wij wel eens eh uh, zijn ze zo boven hun krachten gegaan. Die vinden we dan in het water, weet je wel? Oh, ja. we, we hebben elk jaar wel tien tot 15 van die uh, ja, oude bokken. Hè, dat zijn echt oude bokken. Die, die zijn dat gewei ook alweer aan Het terugzetten. Het geweij, want ze hebben geen kracht genoeg meer om dat hele gewei op te zetten. Dus de, ze zijn op zo'n sterk zo tussen de tussen 9, 10, 11, 12 jaar. En dan beginnen ze langzaam af te takelen. Je, als je goed kijkt, zie je het ook aan die rug. Dan wordt hij wat schonkig, uh, wat doorgezakt. Ja. Maar, uh, en dan ja, ze ook, hebben ze ook minder kracht hun dus kiezen zijn wat meer afgesleten, ja. dus ze kunnen eten wat ze willen... maar ze verteren het niet zo goed meer. Dus ze worden ook no, no, niet zo zwaar meer. Dan verzwakken ze. Verzwakken ze, ja. En uiteindelijk ja. Uh, leggen ze dat loodje, om het zomaar te zeggen. Maar jij ja. zei net, en, en, van, en, en, dat ze. vinden ze dus in het water? Ja, ja ze, gewonde herten of, of, of zieke herten... die gaan vaak naar het water toe om nog wat te drinken. Ja. Of, uh, uh, en ja, dan komen ze er niet meer uit. We, dat... ervoor over en kunnen niet meer terug. ja. ja. We hebben elk jaar wel, uh, nou, is, nou, wat ik net zei, 10, tot twintig doden herten vinden ja. we. Soms ook wel eens een uh, jong hertog hoor, die uh, per ongeluk gespiest is. Als er zelf, zo'n prongelijk per door, uh, door die ribbenkast is gegaan. Ja, dan ja. heb je... Uh, ja, het is ook een nare gaat ook, dood allemaal. Uh, ja, ja. ja, dus ja, dat is, het is wel uh, geweld. Mensen vragen zich wel eens af, is het dan niet gevaarlijk voor ons, weet je wel? Maar... Ja, je moet niet ertussen gaan staan natuurlijk, nee, als twee nee, van de nee. hetten op elkaar afstormen. Maar fotografen die zitten echt wel eens tegen zo'n boom, midden in het He heel hele dicht voor veld, de foto. zeg maar. Ja. En, uh, ja. maar niet, in de, niet, niet in de weg gaan lopen, want ze zien helemaal niks meer. Nee, Een grote blind, voor blind ogen. Op, hun, uh, op hun tegenstander af. Ja, ja. Dus dat, maar uh, ik begrijp dus, het is het net het geluid wat jij uh, ons voor hebt gedaan, dat... dat, dat, dat het kletsen van ja. die uh, geweien en het burlen natuurlijk. En, het burlen. En, dat, en dat is in één periode allemaal, kun je dat dus horen. Burlen ja. en, en ja. dit geluid. En het bijzondere is, dat vind ik toch wel even leuk om te vertellen... want uh, augustus was uh, niet zo'n hele beste maand. Hè? Uh, dus nog veel regen. De herfst trad toen ook al een beetje in... Hmm. Maar ook die herten, die dachten, die begonnen toen al een beetje te burrelen. Wat is er nu gebeurd in september? Het is over nog. Het, het, weet je wel, het <coughs> de natuur ook. Ze reageren gewoon heel onbewust op temperatuur ja, of ja. zo. Of, ja. En op, op, de, op de warmte inderdaad. En, en dan, op, dan stoppen ze weer even met... Ja. Uh, zijn, dus, dus het komt wel weer, maar het is even in vertraging. Zijn ze daardoor ook echt uh, van slag? Ja. Want men werkt naar de brons toe... En ineens is het weer zomer. Ja, ja je merkt echt dat, dat ze gewoon. Uh, ja, dan zie, je, zie je dat, aan ze? Ja, je merkt gewoon, want uh, de hinders die begonnen al een beetje naar die plekken toe te trekken. Hè, want die weten dat daar de mannen staan. Ja, en die moeten toch. Uh, die, die, die moeten gedekt worden. En die zoeken dan de beste mannen uit uiteindelijk. Ja. Hè. En. Uh, ja, die mannen die kwamen nog niet. Zeg maar. nee. die, die, die, uh, dus die dus de hinder zijn ook verslag af? Ook verslag. En die kalfjes weer. Want wat, wat, wat, wat moeders die, uh, ja, die lopen ja. er een beetje heen en weer te dwalen. En uh, dus... Dus je merkt gewoon dat deze maand... is nou, een harte maand zo warm. Ja. En, uh, je merkt het aan de natuur, aan de herten, aan de dieren. Want volgens mij is dat altijd ook een vraag uh, in het voorjaar. Als er op een gegeven moment het, het richting voorjaar gaat... en dan komt er toch weer zo'n sneeuwbui of ja. vorst... en dan roept iedereen altijd van... Uh, uh, is dat nou erg? En dan roepen andere mensen weer van... maar de natuur herstelt zich wel weer. Ja. Maar omgekeerd gebeurt het dus bij de dieren... dus ook in de herfst. Ja, in de herfst, net zo. Ja, En in het voorjaar... Het is niet erg, alleen bijvoorbeeld je, je hebt vaak dan een, toch vogels hebben ze vaak een tweede legsel nodig, hè? Want als die, uh, ik noem het even koolmeisjes, die leven dan van die al die rupsjes die net uitkomen, maar als er dan weer een koude front eroverheen komt, nou, dan heb je even geen, geen rupsen. Dus dat eerste legsel, ja, die, die, die gaat het niet doen. Dus dan moeten ze, ja. dan heeft alles toch een beetje vertraging. Ja. Nou, je ziet uh, inderdaad uh, ineens tweede eieren uitkomen en uh, rozen die twee keer per jaar bloeien. Ja. En, dat en, heeft natuurlijk ook zijn weerslag op die, uh, die, die herten. Ja. Maar want nu zijn ze dus een uh, soort van... Zo van, van ja. ja, dat klopt toch? Hoe gaan ze daarmee om dan? Nou, ik denk gewoon, want het is sowieso een beetje een proefjaar... ...want bij dat vliegersmonument, eh, waar, het, waar tientallen, honderden mensen altijd gaan kijken... Ja. ...dat zeg ik daarom ook er nu zo bij, mm. <laughs> uh, tijdens de brons... ...zijn ze ook bezig met die Amerikaanse vogelkest. Dus er is <coughs> nogal wat reuring, uh, onrust... Dus we zijn eigenlijk ook benieuwd, wat, wat gebeurt er nu? Effectus. Weet je wel, wat, ze worden enorm verstoord. Ja. Ja. En nog eens een keer met dit van die nazomer. Ja. Tot nu toe is het wel alles zo dat 99% van de uh, procent van de hinders die worden gewoon gedekt. Wat er ook gebeurt, weet je wel. Ook dus, dus ondanks, het probleem lost zich dan vanzelf op. Ja, Alleen, ze worden later gedekt. Dus je hebt kleinere kalveren in de ja. winter. Dus dan en heb je dat heeft meer weer consequenties. Ja, ja. ja, ja. Meer risico. ja. En... Ik uh, nog nog een uh, vraagje. Het, het grappige is dat um, bramen, hè, bijvoorbeeld, wij ja. hebben een paar bramen in de tuin en dan uh, jaren komt er niks uit. En opeens is het weer kennelijk een Bramenjaar. Ja. Of ik hoor mensen ook zeggen, het is dit jaar een pruimenjaar, maar weer geen appeljaar. Ja. Of zoiets. Ja. Klopt dat verhaal? Is dat zo? Dat, merk je dat in de duinen ook? Ja. Het is dit jaar bijvoorbeeld geen duindorensjaar. Mensen, en, en die zitten Hoe te komt gaan... dat dan? Ja, ik, ik denk door de uh, bijzondere... Uh, dit is ook wel een rare zomer, wel een mooie zomer. Nat, warm, nat, warm, nat, warm. En uh, die duindorens, uh, op verkeerde periodes, uh, als ze net willen aanzetten bijvoorbeeld, ja. is het weer... Of te lang nat. En... Uh, ja. Nee, want ik, ik, ik hoor ook mensen klagen, sommigen die plukken of die ritsen wel of wat duindorens eraf. Hmm. Het, het is allemaal wel verboden, maar goed, dit, dit, dit, dit, die paar duindorens van die vele miljoenen, en daar maken ze er een sjem van, bijvoorbeeld. Maar, ja. die zeggen, ja, er zijn veel minder duindorens. Ja, ja. En, en dat is met bramen ook zo. Al uh, leek het een goed bramenjaar te ja, zijn. Ze stonden allemaal in bloei, maar ja. het ja. zijn maar hele kleintjes. Ja, het zijn wel kleintjes. Maar ja, ja, ja dat, ja, dat is wat gekke. Moet je meer plukken. Ja. Dus jij hebt geen bramen jij dat jij in de tuin het, het grappige is dat iedereen die langskomt komt, zo die bramen plukt. Dus tegen de tijd dat wij denken, goh, Lekker, ten de bramen weg. ja. ja, ja, ja. <laughs> goed, ja, ja. Uh, Gerard, er is nog een prachtige stuin in de duin, Die moeten we helaas uh, ja. te goed houden. Want we zijn al over de tijd heen en we moeten ook nog met uh, de andere Gerard praten. Dat houdt niet op, die Gerard deze, nee, ja, ja, ja, deze dat morgen. Ontzettend jij, bedankt. Uh, uh, dat Men kan nu gewoon de duin in, niet te dicht bij de herten. Nee, nee. En, en, en over die stuinen ja, gesproken... Bij de ingangen ligt, is het, uh, ze allemaal? Ja, bij, ligt het ook. En uh, ook bij de infopaneels. He, bij de ingangen staat de hele agenda. Wat voor spectaculaire ja. uh, excursies er allemaal weer zijn. Okay. Ja, Dankjewel. Dat is voornamelijk heel erg leuk. He. Meegaan met jou of andere boswachters. om Ja. ja, dat, uh, ja. Leuk. Dankjewel. Oké. Okay. En tot de volgende keer. Graag gedaan. de Sheriff, we uh, doen de aankondigingen niet. We doen het afkondigen, want de CD is een beetje uh, van slag. Ja, nou, dat is toch ook wel weer eens leuk. <laughs> dat komt weer eens leuk. Hoort zich het voort? Ja. Tegenover mij zit uh, Gerard Kuiper. De Stads- en do dorpsomroepersconcours volgende week zaterdag. Always. Ik praat nu met een dorpsomroeper, klopt dat? Dat klopt. Ja. Al sinds uh, vier jaar. Al sinds vier jaar. Uh, het is een vaststaand uh, concours. Is het dit jaar uh, Noord-Hollands of Zandvoorts? Nee, het is ook uh, inderdaad ook uh, Noord-Hollands uh, kampioenschap. Noord-Hollands kampioenschap dorps omroepen. Ja. Um, wat ik altijd leuk vond, en uh, dat is een hele tijd geleden, was er een hele oude man bij en die, uh, die deed zo'n toeter. Er mag niet versterkt worden, klopt dat? Nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is uit een boze. Je moet uh, je eigen stem uh, gebruiken. En dat is uit een boze dat je dus, uh, je stem uh, versterkt met, uh, met mechanische dingen. Dat is uh, helemaal uh, niet. Uh, ja, dat staat niet in het protocol. Staat, staat in de reglementen dat dat niet mag. Nee, nee, nee. Dan ben je meteen tegen gedisqualificeerd. Ja, nou ja, goed, je komt, je uh, komt het podium niet op. Nee, oh. nee, nee. Nou ja, goed, het is natuurlijk een, een, een traditie. En uh, die traditie houdt er dus in dat je vroeger... Uh, natuurlijk door het uh, dorp of door de stad heen liep. En dat je dus zonder toeters en bellen... gewoon je boodschap uh, brengt. En, en nou, dat blijven we gewoon volhouden. Dat staat ook in de reglementen uh, hoe we dat moeten doen. Ze zijn daar uh, nog wel uh, vrij streng in. En ook al... Ook het, uh, het feit dat je dus op een gegeven moment een concours houdt... je moet minimaal acht omroepers hebben, anders dan, uh, dan gaat het niet door. Dus uh, je, er zijn Is, is nog allemaal... dat een uh, probleem? Of zeg je, nee hoor, die acht die halen we makkelijk? Ah, de, de, de, de, uh, twee weken geleden de, nee, toen hadden we een probleem in Hattem. Toen waren we er net aan acht, door, door ziek en zeer en uh, vakanties en dat soort dingen... Dus dan moet er ook niet één op het laatste moment. Uh, nou ja, als op, de... op het laatste moment iemand en ziequenceert, dan okay. heb je de kinderen niks meer aan doen. Maar je moet, standaard moet je minimaal acht ja, ja. omroepers hebben om uh, zo'n concours te ja. uh, houden. En uh, wie, uh, wie checkt dat? Wie controleert dat? Is er een bond? Nee, we, ja, wij, wij zijn aangesloten bij de eerste vereniging van de Stads- en Dorpsomroepersvereniging, ja. SDOM. Dat kun je ook op de, op de site zien. Dat staan allemaal reglementen en, en dingetjes in. Nou ja, wij zijn daarbij aangesloten. We zijn, op dit moment zitten we nog met 28 zeg maar, omroepers. Er zijn er natuurlijk veel meer in Nederland. Ja, maar die zijn niet ah, aangesloten? Die zijn niet aangesloten. Die doen individueel doen ze nog iets voor het dorp. Zoals Egmond. Uh, je hebt ook een uh, omroep. Katwijk heb een omroep. Maar die doet incidenteel nog eens een keertje iets voor het, uh, voor het dorp. Maar mogen, mogen die ook meedoen met, met een concours dan? Ja. Officieel niet. Maar als ze, als ze zeggen van we willen meedoen. Dan ja? doen ze buiten de dingen mee. Okay, dus alleen degenen die uh, bij de bond aangesloten zijn. Kunnen meedoen aan het concours. Ja. Maar uh, invitees, Katwijk. Ja, zou zo kunnen, mee kunnen We ja. okay. hebben ook een Amerikaan. Hè, die, uh, die komt af en toe eens naar Nederland toe. Ja. Nou ja die mannen. Uh, die kennen natuurlijk niet aan de concoursen. Uh, zeg maar altijd meedoen. Want je moet Minimaal moet je drie concoursen meedoen. Wil je dus uh, omroepen blijven. Als je dat niet redt. Dan word je gedegradeerd. Ja, dan kom je in de, in de tweede divisie uit te vallen. Ja, dan, dan, dan word je als uh, omroepen. Ja, dat is heel streng. Ja. Heel streng. Je, je moet het er gewoon bijhouden, je vak. Je moet het gewoon bijhouden en dat ja. is natuurlijk ook uh, wel uh, hartstikke mooi, want ja. we versterken elkaar daardoor. Hè. Uh, we hebben iemand die gaat al die concours uh, probeert die binnen te halen. Dat is een marktkoopman. En Wim de Smit uit, uh, uit Zeeland. Nou ja, die is Marco, man. Die zit overal uh, in het land. Uh, staat hij met markten en en... Doen. En dan gaat hij bij een burgemeester langs. Ja, kunnen we niet eventjes wat uh, regelen voor jou? Ja, dat nou, soort mensen moet je hebben, hè? Die moet je heel uh, Hoeveel uh, dorpsomroepers, uh, weet jij dat, zijn er in, in Nederland? Ja, nou, we zijn dus nu op dit moment nog met 28 uh, aangesloten. <kijf> neemt het af? Neemt het toe? Blijft het, het constant? Het neemt toe. Het uh, neemt, neemt toe. toe. Het is... Het is uh, Doordat je met elkaar praat en, en, en doordat je gesterkt wordt in sommige wethouders. We hebben een, bijvoorbeeld een wethouder in, uh, in Zwolle gehad, die werd burgemeester in Harderwijk. En die zegt, uh, nou, ik vind dit altijd zo'n leuk evenement. Uh, ik wil gewoon een omroeper hebben in Harderwijk. Nou, die heb op een gegeven moment gezegd van, uh, jongens, ik moet er eentje hebben. Nou ja, die kwam een ambtenaar tegen. Hij zegt, het uh, lijkt me... Uh, en een leuke functie voor jou. Ja. Dus, dat Je kan een een ja. dus dat kan natuurlijk ook nog. Dat er ja. op een gegeven moment een dorp of een stad is die zegt... gewoon leuk, ik, uh, ik ga dat instellen. Ja. En, die gaan, en die gaan de, de, de, de geschiedenis even na. Van hebben wij vroeger nou, een... eigenlijk ook zo'n... hebben wij ook vroeger een, een omroeper gehad. Nou, dan komen ze in, in papieren tegen. Ja, we hebben vroeger ook zo iemand. Ja. Nou, dan gaan ze dat, nee. dat, dat, dat pakje gaan ze <coughs> na. Ja. Ze zetten iemand... Uh, ja. Ze maken dat kledij. En hup, weer een omroeper door. Ja, want het was toch zo dat, dat uh, vrijwel iedere stad of dorp vroeger zijn. Als ja. om, het kon ook niet anders. Nee, dat was zo, omdat ja. je geen krant had, je had geen uh, tv, je had geen radio. Dus het moest, de boodschappen moesten door het dorp heen gaan. Het uh, nieuws werd worden. omgeroepen. Ja. Uh, Tegenwoordig is het geen, geen nieuws meer. Maar terwijl ik nog uh, wel een omroeper ben. Ja. Hè? ja. Op televisie hebben we nog steeds over omroepers. Ja. Of ja. Niet. ja, nou ja, nog ja. wel. Ja, nog, nog wel. Ja. opnieuw lezen, dat ja, kan ook ja, wel. Ja, ja. Um, even naar het concours. Hoeveel doen er uh, dit uh, jaar mee? Uh, twaalf uh, omroepers, waarvan één uh, uit België. En één uit Amerika? Nee, die uh, kan nee, die helaas komen uh, in hun net even niet komen. Um, ik heb er vorig jaar gezien dat er ook een vader en zoon bij Ja, die uh, zijn alle twee weer aanwezig. En die, uit Leeuwarden, geloof ik? Uh? Uh, eentje is uit Eilst en eentje uit Sneek zit toch in de genen, hè, Dan? Ja, ja, ja, die jongen, die jongen, die is heel erg goed. Die, uh, die jonge jongen, dat is, uh, ja, een kanjer is dat. We zijn ook heel erg blij met hem. Nou, hij, uh, uh, ik wil niet zeggen dat hij zijn vader overstijgt, maar uh, het, is ja. toch leuk, het is toch leuk om ze alle twee te horen. Ja, nou, hij is beter dan zijn vader. Oei, <laughs> die uitspraak uh, die, die wil daar niet gehoord worden. En die zal ik volgende week ook niet herhalen. Nee, nee, nee, nee. Um, Jullie, uh, jullie hele uh, opzet, hè? Ze komen aan. Jullie uh, komen samen, uh, uh, kleden om. Dan ja. is er een reclameroep. Nee, wij gaan eerst altijd naar de burgemeester. En dan moeten we onze geloofsbrief uh, ja, ja, Ik dacht dat het ervoor ook al geroepen werd. Nee, nee, dat is het daarna. Oké. Okay. Dus wij gaan eerst naar de burgemeester. Dan gaat iedereen zijn geloofsbrief overhandigen aan de burgemeester. En dan ga ik even tussendoor? Hoe kom je aan die geloofsbrieven? Nou ja, uh, iedereen ieder, die, die, die uh, vult het zelf in. Ik bedoel, uh, ze, ze presenteren zich en uh, ze zeggen van... ja, ja goed, uh, ik uh, breng de groet over van uh, mijn burgemeester ja, ja. uit uh, waar ze vandaan komen. Ja. En dan hebben ze een presentjes voor de burgemeester van... Uh, nou, bedankt voor uh, de uitnodiging dat ik weer in, in, in Zandvoort mag, uh, mag komen en optreden. Ja, dus dat... Houdt een geloofsbrief in? Ik dat is de geloofsbrief vertellen. Ja, en, ja. En, en blij met de uitnodiging ja, en, is, en de groeten van. Dit is een, een, een openbaar stuk. En als je volgende week tijd hebt, moet je daar zeker eens naartoe gaan. Want ik, ik ga daar wel kijken. En, uh, je bedoelt bij het presenteren van de geloofsbrief? Ja. ja. En uh, ik heb uh, ongeveer twee jaar geleden, drie jaar geleden, uh, was er iemand en die ging het over het zakje hebben waar die spulletjes in zaten. Dat werd direct opgepikt door alle andere uh, dorpsomroepers. Want het was een milieuvriendelijk zakje. En bla bla bla vrouw. En uiteindelijk lag iedereen blauw van het lachen in die Zelfs als je tijd hebt, ga daar zeker ja, een keer dus naartoe. dat, en dat geldt is ook voor nog lang. de bedoeling ja, ja, ja, ja, ja, dat je je daar ook ja, ja, ja, ja, ja. al een beetje profileert. Ja, ja, ja. Milieuvriendelijke tas. Milieuvriendelijk zakje. Daar begint je profileren al. Ja. Dat begint, uh, begint al mee. En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, onze burgemeester is daar helemaal van is van. Hij zit ook in, uh, in de jury. Daar komen we zo op. Ja. Want vertel nog even, ja. hoe laat is dan inderdaad die geloofsbrievenpresentatie? Ja, dat is uh, rond een uur of uh, tien, uh, half elf. Stadhuis? Oh, ja, op het stadhuis. En In de raadzaal. En dan, uh, nou, dan presenteert iedereen zich bij de burgemeester. En daarna dan, uh, gaan we met de burgemeester even een lunch. Uh, ja. Een hartversterking, hè? En dan gaan wij het dorp in om uh, zeg maar de sponsors te verteren. die meegemerkt hebben aan het uh, tot stand brengen van uh, dit evenement. Want ja, je kan niet zonder sponsors. Nee. anders redden we het gewoon niet. En ik moet zeggen, uh, het verbaast mij ten eerste. dat uh, ook dit jaar weer. Ik had het niet verwacht, maar. Ongelooflijk dat er ondernemers zijn die, die het hartstikke leuk vinden om, om dit concours te ondersteunen middels een, een sponsoring. Dus ook dit jaar is het weer ontzettend goed gelukt om het bij elkaar te brengen. Die, die presentatie duurt ongeveer 20 minuten, een half uurtje. Ja, een half uur. Dan, uh, hoe laat wordt er verzameld op het Kerkplein? Uh, de wedstrijd begint om twee uur. Om twee uur? Ja. En uh, daarvoor gaan we nog uh, natuurlijk ook voor de tweede ronde door het dorp heen. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan gaan we de sponsors langs en dan, uh, iedereen moet een, uh, een roep maken voor uh, voor die sponsors uh, om om ze in uh, zeg maar uh, naar voren te halen van hmm. wij doen mee aan dit evenement en maak er even een leuk uh, roepje van. Ja, nou, dat vinden ze hartstikke leuk. Nou, en daarna is het dan, uh, ze hebben we half, half twee verzamelen. Twee uur is de verplichte roep. De verplichte roep, en die gaat over? Uh, nou, uh, wij, wij proberen dus uh, uh, elk jaar toch wel een, uh, uh, te switchen qua, qua onderwerpen. En uh, uh, wat actueel is. Kijk, nu, nu heb ik toevallig... Uh, mijn, mijn vrouw Els, die, die maakt onderwerpen. Die zegt van... Nou, nou die heeft mij nu uh, dit jaar toevallig... Uh, Sandvoort Loopt uh, toe, uh, toebedeeld. Ja. Dat heeft te maken met uh, Serious uh, Request. En wat in de ja. gaat plaatsvinden. Ja, dat is die die, die hardloopwedstrijd van Alphen Leeuwarden. Ja, maar, uh, uh, ja, ja uh, en, en die, en die uh, drie uh, DJ's... Ja. Die staan dan in het ja. Klaashuis op de Grote Markt. Ja. Nou, en dan is de bedoeling dat ik dan uh, roep maak daarvoor een aandachtvraag om zoveel mogelijk geld op te halen voor dat uh, serious request. En dan ga ik ook zelf ook meelopen vanuit Zandvoort naar Haarlem. Okay. Om dat geld uh, te overhandigen aan de uh, organisatie. Ja, dat lijkt me nou gewoon, uh, ja. dat is een actueel uh, onderwerp. En zo proberen we toch uh, steeds actuele onderwerpen uh, te niet? geven aan de, aan de omroepers. Dan is het pauze. Wat? Twee uur en daarna hebben we een pauze. Dan uh, is er een kleine uh, ja, uh, een pauze, uh, muziek En daarna krijg je de vrije, uh, vrije roep. Dan, uh. Hoe vrij is de vrije roep? Ja, de vrije roep is natuurlijk voor iedereen uh, die probeert zijn eigen dorp of stad te promoten. Ja, ja, daar, gaat, dat, daar gaat het om dan? Daar gaat het om. Okay. Dus die gaat, die gaat zijn eigen... Ik, ik promote natuurlijk Zandvoort. <hijen> Dus ik probeer een mooie roep te maken van Zandvoort. Van kom naar Zandvoort en, uh, en een andere die doet het voor zijn eigen stad ja, ja. Of, of dorp. Uh, Bart, je begon over de jury. Volgens mij zit die burgemeester vastgeroest in de jury als voorzitter. Ja, ja, ja, ja. En wie zijn de twee secondanten dit jaar? Nou ja, uh, ik, had, uh, ik had een hartstikke mooie jury bedacht. En uh, ik had dit jaar de Hedis uh, gevraagd. Henk en uh, eh, uh, die, die, die clown, clown die, die noem ik hem altijd. Die zou dus in de jury zitten, maar uh, waar het niet dat zijn vrouw uh, achter zijn rug om een vakantie had geboekt. Nou. Dus, dus, dus oh. Dus hij, uh, hij belde vorige week van, ja Gerrit, ik kan niet uh, aanwezig zijn, want ik, uh, mevrouw heeft een vakantie hier geboekt. Mm -hmm. Nou ja, goed, oké, okay, want ik wil hem in het zonnetje zetten, ja. in verband met het feit dat hij 60 jaar in het circus uh, wereldje heb gezeten. Ja. Dus ik, het leek mij wel leuk om die twee naast elkaar te zetten, de burgemeester in het midden. Dan, uh, nou. Maar goed, het is allemaal weer uh, rechtgekomen. Dus uh, uh, ik heb weer anderen gevonden. En ja, wie zit er nu in? Uh, Jan Hollander van, uh, van de Wurf okay. dat is ook, en uh, Rob de Honderman van de Dansschool. De dansschool. Dus, uh, ja, dat zit, en uh, Yvonne Verhoeven, die uh, bij ons uh, in de seniorenvereniging heel uh, ja, nadrukkelijk aanwezig en die heeft ook wel verstand van, van zaken. Dus nee, dat komt allemaal goed. Uh, na de tweede roep wordt er geschud en gehusteld. In, in het café uh, onder leiding van uh, iemand van de bond. Dan is de prijsverrijking. Ja. Is het de roep of is het het presenteren van de roep? Nee. Om punten te krijgen. Ja, nee, je, mee? ja dus, dus, dus, dus, dus, je hebt, je hebt drie, drie verschillende gradaties waar je op beoordeeld wordt. Dat is je... Originaliteit van je roep, je presentatie en duidelijke verstaanbaarheid. Daar word je op beoordeeld. Dus je krijgt drie, drie keer een, een drie punt. Drie keer punten en ja. dan wordt het opgeteld. En dat wordt bij opgeteld. Ja. En dan uh, uiteindelijk ja, daar komt er natuurlijk een uh, uitslag uh, uit. Ben je bang voor de concurrentie of zeg je van appeltje eitje voor mij? Nee, het is nooit een, nooit een appeltje-eitje. Kijk, er zijn natuurlijk mensen bij ons... Hè, die, die doen ook uit, uit, uit professionaliteit uh, is het hun beroep. Ja. ja. Dus ja, die mannen, die hebben al, uh, die hebben al uh, zeg maar een toneelschool gehad. Nou, het is vrij moeilijk om daarvan uh, te winnen. Maar het gaat, het gaat me eigenlijk niet eens om het winnen. Om het, winnen. het evenement. Het gaat mij om het evenement. Dat is en het is de eerste keer. En het gaat mij om uh, de traditie in ere te houden. Ja. En het gaat mij om uh, je moet uh, in Zandvoort een, een mooi evenement uh, maken. Ja. Nou, en, in, in de omroeperswereld uh, is Zandvoort dé plaats. To be. Okay. Dus, want ze zeggen van, nou, Zandvoort, daar kennen ze nergens tegenop. Het is altijd zo goed geregeld. En, en dan moet ik ook de ondernemers en dergelijke allemaal... Dat moet je dan ja. uh, sterk in hier houden. Ja, die moet ik ja. daar ben ik trots op. Dat ze maar, zeggen van... Uh, wij mogen jou natuurlijk best wel uh, heel specifieke uh, succes wensen, hè? Ja, dat, natuurlijk. Dat, natuurlijk. Dat, we gaan ervoor, dat, we gaan ervoor. Ik vat het even kort samen. Uh, om half elf bij de burgemeester. Om twee uur op het uh, Kerkplein. En ja. rond een uur vier, half vijf is de prijs te trekken. Ja, dat, zo, uh, dat komt ongeveer wel op. Dan zien we elkaar zeker volgende week. Dat denk ik wel. Dank je wel. Ja, Dankjewel voor het uh, interview. We gaan weer uh, rustig en uh, na de dorpsomroeper gaan we nog meer herrie maken. Want gaan we gaan het hebben over uh, de DTM, <laughs> Erik Wijs. Maar dat hadden we niet van tevoren gezegd: dat wij die herrie moesten maken. Moeten wij het geluid nadoen van het? Nee, systemen? dat gaan we niet nadoen, dat gaan we oh, naar luisteren. En voor sommige mensen is dat een, uh, een wereldgeluid. Mensen genieten van het geluid als de wind goed staat. Ik hoop dat volgende week de wind verkeerd staat. En dat is omdat ook de dorpsomroepers en het Chanticore Festival is. Maar uh, Erik Wijs, welkom. Goedemorgen. Het is een cadeautje toch? Ja, eigenlijk wel. We hadden het niet verwacht meer. Uh, ja, we waren natuurlijk de, het reserve hier voor het DTM uh, op de DTM-kalender. Uh, voor het geval ergens een race zou afvallen gedurende het jaar. En uh, ja, we hadden er eigenlijk niet meer op gerekend uh, tot uh, de laatste week van juli. We uiteindelijk toch benaderd werden of wij deze race nu eind september... Uh, konden laten doorgaan. Was dat uh, omdat je zegt ik ben wij zijn reserve had dat dus ook in, in, in juni kunnen gebeuren? Ja, ja, ja, uh, er waren twee nieuwe nieuwe locaties waar de DTM ging rijden dit jaar. Dat was in China uh, en uh, dat was in Moskou. Ja. Um, dat was ook de reden waarom Zandvoort en ook Branch Hatch in Engeland... dit jaar niet meer op de kalender terugkwamen. Want die autofabrikanten die wilden, ja, de autofabrikanten wilden naar de voor hun wat interessantere markten toe. Hè, Engeland is, is, en Nederland. En is China dan uit. interessant? Ja, ja dat, dat, dat, daar worden toch wat meer BMW's, Mercedes en Audi's verkocht dan hier in Nederland. Uh, he, dus ja, dat uh, daar op een gegeven moment. Ja, Delphi, toch een, toch een beetje het onderspit. Uh, maar goed, gezien onze goede relatie die wij met, uh, met de DTM-organisatie hadden. Dus van, ja, we vinden het heel jammer dat we volgend jaar niet kunnen komen. Uh, en uh, he, we benoemen jullie als reservecircuit. En uh, ja, zodra er ergens een probleem reist, dan, uh, dan trekken we aan de bel. Nou, dat begon al een beetje van het voorjaar. Toen uh, natuurlijk met alle onrust in de Oekraïne. Ja. Uh, en dat politiek wat toenam. Eh, dat, dat Moskou ook onder druk Kwam te staan, of kon, he, konden ze wel maken om daar te gaan rijden? Nou, uiteindelijk is het allemaal doorgegaan. Toen waren we dus wel al mee bezig. We waren ook best wel ver gevorderd eigenlijk met de onderhandelingen. Maar dat ging toen niet door, was jammer. En toen uiteindelijk hadden we geen rekening meer mee gehouden. Want China leek vrij zeker. He, want ze gingen ja. daar gewoon op een vaste circuit rijden in Zuhaai. En denk je, nou, dat zullen ze wel gewoon keer. Wat kan daar ja. misgaan? Nou, dus van alles. En dat is uiteindelijk. Uh, yeah. wat, wat is daar dan misgegaan? Uh, ja, laat ik zeggen, de logistiek was daar moeilijk. Uh, uh, naar, daar naartoe. En uh, ook de faciliteiten op het circuit waren niet op orde. Uh, ik, wou, ik begreep dat de pitboxen voldeden niet aan de eisen. Uh, de, de veiligheid op het circuit de wensen over. En uh, ja, dat kon ook allemaal niet meer aangepast worden. Okay. Um, dan krijg je dat te horen van... Uh, meneer Wijers: wij willen toch graag uh, op uw circuit uh, toeren met de DTM. Stond er dit, dat weekend al wat gepland? Of, of is het ineens flap, ja, het moet erop? Nee, nee, nee dat, oh, dat was natuurlijk zo een zo van de dingen. Ja, we moesten ja. natuurlijk flink aan de bak. Want ja, wij hadden natuurlijk ook geen rekening mee... Nee. Dus je maakt ook gewoon je planningen met andere raceries ja. en andere organisatoren. Ja. Dus we hadden het British Race Festival hadden wij gepland dat weekend. Uh, nou is dat wel een evenement dat we zelf organiseren. Het British Race Festival. Dus daar konden we wat mee schuiven. Wat ook geluk dat de DTM niet met het normale, reguliere supportprogramma wat ze hebben met Porsche en met Formule 3 en uh, Volkswagen Sirocco's. Dat komt niet. Want die gingen ook niet naar China. Dus het was alleen die DTM race. Dus we hebben nu een combi gemaakt van de DTM samen met een aantal klassen van het British Race Festival er zijn historische klassen. Dus eigenlijk is dat wel heel grappig. Ja. Onder andere de Vintage Revival Zandvoort. gaat uh, is een van die series die volgende week komt. Dat zijn allemaal vooroorlogse auto's. Ja, die kwam met heel Europa naar Zandvoort toe. Dat was al gepland. Nou, die rijden nu in een heel modern... Uh, een mooi, mooi, mooi bijprogramma. Ja. Ze hebben een mooi bijprogramma. kan je ook ja, zeggen. Ja. Extra leuk eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, hoor. dan jullie gepland hadden of bedacht hadden. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. We hebben er allemaal heel veel zin in. En uh, ja. Ja, wat ook belangrijk is. Uh, is uh, ja, dat net nu de terugkeer van de DTM dit jaar. Het, dat er ook al voor de toekomst dat er gewoon hele goede afspraken zijn gemaakt. Uh, dat we de circus ook de komende jaren gewoon weer vast in Zandvoort uh, aan het aan kies, de gaan zien. Hebben jullie zin. dat als een soort onderhandelings... Uh, dat hebben we daarin meegenomen. Dat ja. Het, ja. En ja. is dat dan al uh, zeker dat je volgend jaar en het jaar daarna... Uh, ja, ik laat zo zeggen, er moeten nog wel wat details afgestemd worden. Maar dat gaan we volgende week allemaal doen. Maar de intentie die is, er, uh, die is er meer dan dat. En uh, ja... Dat gaat voorkomen. Dat gaat Omdat het naar China ging als een soort verkoopshow. Want uiteindelijk willen de drie Duitse merken willen gewoon de verkoop stimuleren. En dat laat je zien door prachtige auto's op het circuit te laten gaan. Zou dat nog verder gaan verhuizen naar andere landen, denk je? Om... Um, ja, die kans is natuurlijk aanwezig. Ja, ja dat zou kunnen. Uh, maar het kan ook zo zijn dat er, uh, als dat gebeurt... dat er meer races op de kalender komen. En dat is ook iets wat volgend jaar gaat gebeuren. Dit jaar hebben ze tien races. Volgend jaar worden dat er elf. Uh, misschien worden dat in de toekomst nog wel meer. Uh, dat zie je ook bij de Formule 1. Ja. Vroeger bestond de Formule 1 kalender ook volgens mij tien, elf races. En tegenwoordig zijn het wel 19 of 20. Uh, uh... Over, over Formule 1 gesproken. Ik las uh, uh, gisteren of eergisteren een stukje in de krant over reglementen en, uh, en het steeds terugbrengen van, van, van, van zaken. Zoals bijvoorbeeld het radiocontact in de Formule 1 wordt praktisch nul gemaakt. Werkt men ook zo bij DTM? Dat men uh, het spannender gaat maken door uh, dingen ja. te te Ja. Nee, ze ze band... moeten bijvoorbeeld één keer binnenkomen. Dan krijg je ja. die sticker erop. Klopt. Nou, inderdaad. Uh, een een sticker niet volgens mij. Maar uh, ze moeten inderdaad twee pitstops maken tijdens een dtm wedstrijd. Dan moeten er banden gewisseld worden. Het hoeft niet getankt te worden. En dat dat, dat deze... moet. Ja, dat is, verplicht. Dat is okay. verplicht. Iedereen moet twee pitstops maken. Dat ze banden moeten wisselen. Nou, dat is een bandenwissel. Dat doen ze in 2,5 seconden. Dat is ongelooflijk. Uh, dat is ook al heel spectaculair om te zien. Uh, maar ze hebben nog wel meer dingen. Hè. Ze hebben dat zogenaamde uh, ...DRS-systeem. En dat betekent dat... Reducing. Reducing, Reducing. Ja. dat betekent. Nou, nog, betek nog een keer, alstublieft. Nou, <laughs> ik, ik kan het beter misschien uitleggen. Ja, <laughs> Raceauto's hebben altijd van die, van die vleugels. Uh, achterop op de, op de kofferbak. En die, die zijn bedoeld om, zeg maar, de auto wat meer neerwaartse druk te geven. Omdat de, de, de lucht die, die drukt die auto naar beneden, als het ware. Maar ja, dat, dat geeft ook extra weerstand. Nou, en wat is nou dit systeem? Dat als ze dan op een recht stuk rijden. dan kunnen ze die vleugel. kunnen ze naar beneden klappen. Uh, waardoor, ja, die druk wegvalt eigenlijk. Maar ja. die hebben ze op een stuk ook nodig. niet die hebben nodig. Die hebben ze alleen in de bochten nee. nodig. Ja. Waardoor ze uh, ja, dan uh, meer, uh, minder downforce hebben. En dat ze dan sneller kunnen gaan en elkaar ook makkelijker kunnen inhalen. Is dat uh, iets wat uh, de, ch de chauffeur uh, de driver ja. doet? Ja. Ja. Ja. ja. Die moet gewoon op een knop drukken en dan gaat die vleugel naar beneden. Ja. Dat mag je niet overal doen. Dat mag alleen op bepaalde gedeeltes van het circuit. En dat is ook allemaal elektronisch geregeld. Dat als je boven een bepaalde lus rijdt, dan kan hij dat in werking zetten. En per, is, per circuit wel anders. Ja, ja per se is dat ook weer anders, ja. ja, ja. Ik, ik vind het een vraag systeem, want je ziet, die kleppen zie je open en dicht gaan, en dan, uh, zeker als iemand achter iemand zit, ja. dan maakt hij zoveel vaart, dat hij gewoon de, de inhaalslag kan maken. Ja. Dat is gewoon prachtig uh, om te zien. Ja, klopt. Dat is absoluut, uh, absoluut daar. Dus dat soort afspraken gelden ook voor de DTR. Ja. ja hoor, en uh, ze hebben ook, uh, het gaat nog veel verder. Uh, je hebt, ze hebben ook verschillende gradaties met banden, uh, met zachte, ja? zacht rubber en harder rubber. Je moet dus wel allebei allemaal gebruiken in de gedurende race. Maar de ene die start bijvoorbeeld op zacht rubber, die dus dan, kan dan in het begin sneller rijden dan iemand die op harder rubber uh, start. Dat is de keuze van het team? Dat is de keuze van, van, van het team, ja. Daar ja, ja. ja, komt heel veel strategie bij kijken. Is het, uh, is het daardoor spectaculairder om op de tribune te gaan zitten als in de duinen? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, kijk, er zijn heel veel spectaculaire punten op, op het circuit ja. uh, in Zandvoort, hè, waar, je, waar, je, waar je mooie acties kunt zien. Uh, kijk, de tribune is ook prachtig, want daar zit je natuurlijk lekker op een stoeltje en je hebt een mooi beeldscherm voor je neus. Maar ja, je zit wel op één plek en ja. als je door de duinen gaat lopen, dan kun je natuurlijk op verschillende plekken kun je gewoon een kijkje gaan nemen. Dus ja, alles heeft voor zijn. Alles heeft voor ja. Uh, het, het programma, uh, laten we dat doornemen. Hoe laat begint het? Dus ja, de, de race uh, van de DTM is volgende week uh, zondag om half twee start hij. Uh, en die duurt ongeveer een uur. Uh, maar uh, ochtends vanaf uh, negen vanaf uur en ook na afloop uh, hebben we die auto's van die Vintage Revival Zandvoort. We hebben ook de historische Monoposto's. Uh, we hebben nog de Austin Healy Club die met een hele tour vanuit heel Europa met, met meer dan 100 Austin Healy's naar Zandvoort komt. Die ook smiddags nog een rondje gaan rijden. Dus ja, het is echt een hele leuk bond. Programma en op zaterdag zijn er alle kwalificaties. En, uh, en, en zater ook... zaterdag kan je ook gewoon komen kijken. Ja, ja mooi, zaterdag kan je ook kijken. Het is twee dagen, het is alleen zaterdag en zondag, dus vrijdag is er nog een rust. Ja. En dan uh, op zaterdag en uh, zondag dan, uh, gaan we hiervan genieten. Er zijn de kaartjes te kopen uh, bij de ticketing, men kan natuurlijk ja. ook elektronisch bestellen ja. bij. Uh... Via de website van het circuit uh, circuit zandvoortnl of via de website van de DTM, dus dtm.com. Uh, daar staat ook alle informatie: tijdschema's, uh, promotiefilmpjes, uh, van alles en nog wat kun je daar vinden. Kortom, uh, een levendig programma volgende week, uh, zaterdag en zondag. Uh, ja. We hopen dat het op squiedruk wordt en in het dorp. Ja, allebei. En we wensen jullie heel veel. Natuurlijk ook uh, s'avonds een leuk muziekfestival nog in Zandvoort op zaterdagavond. Ja, zaterdagavond is uh, dus het, het bierfest. Ja, nou, niet, dat niet is, te niet vergeten. Nee, en dat was vorig jaar ook zo. En daar hebben we heel, uh, heel veel leuke reacties van Duitse bezoekers op gehad. Dus uh, die waarderen dat echt. En ja. Uh, ja, dat geeft toch weer uh, een hoop extra reuring en omzet in het dorp hopelijk. Laten we er met z'n allen een gezellig ja. weekend voor maken volgende week. Ja. Erik Wijs, bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Succes, wonderkeer. hè? Dank wel.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Hongkong lijkt niet van plan snel een eind te maken aan de demonstraties. Van stadsbestuurder Leung mogen die nog weken of zelfs maanden duren... zeggen zijn naaste medewerkers. Studenten eisen dat Leung uiterlijk vandaag aftreedt. Ze dreigen overheidsgebouwen te bezetten als hij niet vertrekt. De betoging in Hongkong verliep ook vannacht vreedzaam. Belgische F-16's hebben verkenningsvluchten uitgevoerd boven Irak. Twee toestellen vlogen gistermiddag drie uur lang over de omgeving van Bagdad. Volgens de omroep VRT zijn er nog geen aanvallen uitgevoerd. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over de Nederlandse bijdrage... aan de missie tegen IS met F-16's boven Irak. De omzet van de kringloopwinkels is vorig jaar voor het eerst gedaald. Met 3% procent tot 79 miljoen euro. Ook het aantal kringloopwinkels liep terug. Er zijn er nu 180. Vijf jaar geleden waren er nog ruim 200. Volgens brancheorganisatie BKN doen mensen door de crisis minder snel hun hand spullen weg. En er komt steeds meer concurrentie van goedkope winkels als Primark en Action. In Den Haag heeft urenlang een grote gewoed in de wijk Benoordenhout. De brandweer had de grootste moeite het vuur te bedwingen. De brand begon gisteravond in een ijzerhandel in de Van Hoytemaastraat... en sloeg over naar woningen en schuren. Zeker veertien mensen moesten hun huis uit en konden voorlopig niet terug. Op de intensive care van ziekenhuizen kan veel minder antibiotica worden gebruikt. Het blijkt uit onderzoek onder 12.000 patiënten in 16 ziekenhuizen. Om infecties te voorkomen krijgt elke patiënt op de intensive care op twee manieren antibiotica. Via mondpasta en een maagzonde. Die zonde kan achterwege blijven, blijkt uit het onderzoek. Dat bespaart de ziekenhuizen jaarlijks 10 miljoen euro. Dan het weer nog, wolkenvelden en wat lichte regen. Vooral in het noordwesten en zuidoosten ook wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.